Goedenavond, ik ben Ryan en dit is nieuws van NOS op 3. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de leiders in het Midden-Oosten willen voorkomen dat de oorlog tussen Israël en Hamas verder escaleert. De minister is een week lang in de regio en bezoekt verschillende landen. Op basis van die ontmoetingen zegt hij dat alle leiders beseffen dat het een grote uitdaging is. Hij zegt dat verdere escalatie van de oorlog voor niemand goed is. Niet voor Gaza, maar ook niet voor Israël, Libanon en Hezbollah. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft zo'n 40 schapen weggehaald... bij hun eigenaar in de provincie Zuid-Holland. Volgens de NVWA kwamen er meldingen binnen over de leefomstandigheden van de schapen... waaronder 15 lammetjes en zwangere schapen. De inspectie zegt dat de dieren niet voldoende beschutting hadden... en niet genoeg te eten kregen. Het is niet voor de eerste keer dat de man in de fout gaat. Eerder kreeg Jan een boete van 5000 euro voor een soortgelijke overtreding. Een Amerikaanse maanlander die vanochtend werd gelanceerd is in de problemen gekomen. De raket van een commercieel bedrijf heeft niet genoeg brandstof meer door problemen aan boord. Het is nu nog maar de vraag of het gaat lukken om eind volgende maand op de maan te landen. De VS hoopt dat commerciële bedrijven kunnen helpen bij het bouwen van bases op de maan. Deze missie is vooral bedoeld om de vlucht naar de maan en de moeilijke landing daar te oefenen. En dan sluit ik af met triest nieuws uit de sportwereld. Frans Beckenbauer, der keizer van het Duitse voetbal, is gisteren overleden. Hij is misschien wel de beste voetballer die Duitsland ooit heeft gehad. Een soort Johan Cruijff, maar dan Duits, zegt oud-commentator Evert de Napel. Alles wat Johan Cruijff voor Nederland betekende, dat betekende Frans Beckenbauer voor het, voor het Duitse voetbal. Allereerst als voetballer. En later ook als coach en voorzitter van Bayern München. En uh, heel belangrijk voor de Duitse Voetbalbond. ...toernooidirecteur directeur van het vorige WK. Kortom, uh, hij had niet voor niets de bijnaam Der Keizer. En hij was ook de keizer van de Duitse voetbal eigenlijk. Beckenbauer was in 1974 aanvoerder van West-Duitsland. Toen het land wereldkampioen werd, ten koste van Nederland. En hij en Kruijf waren goede vrienden. Toen Kruijf in 2016 overleed, zei hij be dat Beckenbauer een broer voor hem was. Frans Beckenbauer was al die tijd ziek. Hij was 78 jaar. Dan nog het weer. Koud, maar door de wind voelt het nog kouder. Vannacht vriest het 4 graden in Friesland. In de Achterhoek is het 8 graden onder 0. Morgen opnieuw koud, met dus code gilden in het oosten. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Net nu tussen app en vloed.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 Like ever. 6.9 ZFM never close your eyes anymore When I kiss your lips And there's no tenderness Like grief falls in your faint tears You're trying hard not to show it But baby what I reach for you, You're you're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like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 EFM. you Idea, right seeing you it tonight it's a bad idea right Tend your ease.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 In Slava